8 uur. Het NOS journaal. Doorald Meegens. Michael Bogert bekend dopinggebruik in interview met NOS. Overleden president Chavez wordt vrijdag begraven. Een expertisecentrum wil verbod op persschuim voor isolatie.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 de ploegen We lagen niet voor het oprapen van Michael Bogert. Michael Bogert is de achtste oudwielrenner van Rabobank die het gebruik van doping opbiedt. Het interview met hem is vanavond om zeven uur te zien op Nederland 1. Het Openbaar Ministerie heeft voor 13 miljoen euro beslag gelegd bij een voormalig bestuurder van Ballas Nedam. Volgens het Financiële Dagblad was oud-commercieel directeur Wek betrokken bij omkoping in het Midden-Oosten en zou daardoor bijna 13 miljoen hebben verdiend. Onder leiding van WEK bouwde Ballas Nedam onder meer Saoedische luchtmachtbasis... en een brug van Saoedi-Arabië naar Bahrein. In Venezuela heeft de regering zeven dagen van rouw afgekondigd... vanwege het overlijden van president Hugo Chavez. Gisteren overleed Chavez na een lang ziekbed. Hij wordt vrijdag begraven in het bijzijn van genodigden uit heel Latijns-Amerika. Chavez zal worden gemist in Venezuela, zegt correspondent Kees Elenbaas. Hij was ongelooflijk populair in, in eigen land. We moeten niet vergeten toen hij aan de macht kwam. zat 80% van de bevolking van Venezuela zat onder de armoedegrens. En hij heeft dat arme deel van die Venezolaanse bevolking heeft hij weer, weer zelf respect uh, gegeven. Binnen 30 dagen worden in Venezuela presidentsverkiezingen gehouden. De Venezolaanse vicepresident Maduro treedt tot de verkiezingen op als waarnemend president. Maduro is daarbij als opvolger van de overleden president Chavez. de kandidaat van de Verenigde Socialistische Partij. Peurschuim moet helemaal worden verboden als isolatiemateriaal. Dat vindt het expertisecentrum van het Ziekenhuis in Arnhem. Dat onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Bij het gebruik van peurschuim komen chemische dampen vrij. Die kunnen leiden tot huidafwijkingen, maag-darmklachten en astma. Volgens het expertisecentrum wordt er vaak niet gewerkt volgens de voorschriften.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 De twee zouden ruzie hebben gekregen omdat Filin zou hebben geweigerd... de vriendin van de danser een hoofdrol te geven in een grote productie. De danser, Pavel Dmitrichenko werd gisteren met twee anderen opgepakt. Ook zij hebben hun rol in de aanslag toegegeven. Het weer, er trekken wolkenvelden over. Soms is er ook wat zon. De meeste bewolking zit in het zuiden van het land. De temperatuur loopt vandaag op tot zo'n 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richting. Morgen misschien al wat neerslag. Vanaf vrijdag wordt de kans op regen echt groter. aneb verkeersinformatie: de ochtendspits verloopt duidelijk minder druk dan gebruikelijk. Er staat in totaal 50 kilometer file. Normaal gesproken is dat zo'n 100 kilometer. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar langzaam rijden en stilstaan tussen de Afrit Budel en knopen Teen der Heide over 8 kilometer. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A32, Heerenveen richting Leeuwarden. Tussen Reduzem en de aansluiting met de N31, de ring van Leeuwarden, 4 kilometer. En door dat ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd. Maar u weet nu al dat het morgen nog sneller moet.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 Ontdek alle voordelen van de EcoC Sprinters op Kyocera Documentsolutions. Het NOS Radio in Journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Echt steun voor de bezuinigingsplannen... heeft het kabinet niet gekregen van de oppositie. Maar ja, die had ook weer geen alternatieven te bieden. Joost Vullings analyseert het debat van gisteravond. Venezuela is in de rouw na de dood van Hugo Chavez... maar niet overal is men bedroefd. Juichende bandelingen in Miami. We praten zo over Venezuela na Chavez. En hij kon er nu niet langer meer over zwijgen. Michael Bogert vertelt over zijn dopinggebruik. De glans is er een beetje af van de mooie overwinningen van Michael Bogert tijdens zijn wielercarrière. Epo, cortisode, bloedtransfusies, hij heeft het allemaal gebruikt vanaf 1997 tot het eind van zijn carrière. Maar zijn eerste grote overwinning stamt van voor die tijd. Michael Bogert beleefde zijn grote doorbraak in de Tour van 1996, etappe 6. Hij ontsnapt in de laatste kilometers en weet uit de klauwen van het aanstormende peloton te blijven. Zabel komt door het midden. Michael Bogert wint de etappe. Michael Bogert in de etappe. Een jaar later wordt hij, letterlijk aan de hand van Erik Breukink, voor het eerst Nederlands kampioen. En dat is een prestatie die hij in 1998 en 2006 zal herhalen. In de door dopingpericelen ontsierde tour van 1998 behaalt Bogert zijn hoogste toerklassering ooit. Hij wordt vijfde in het eindklassement. In 1999 boekt Bogert zijn enige klassieke zegen. In zijn eigen amsterdam Goldrace vloert hij Armstrong. Bogert gaat naar de kant toe. Ze zitten naast elkaar. Ze zitten naast elkaar. Bogert. Bogert, Bogert. Bogert, ja, ja. Bogert. Ja, ja. Hij vint met een seconde. Oh, Godverdomme, ja, ja, ja. Godverdomme jongen. De kroon op Bogerts carrière volgt in 2002. Hij wint de koninginnenrit in de Tour de France naar La Plaine.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 Ja, Gio Lippens bij ons in de studio opnieuw. Gio. Mooie tijden. Ja, prachtige tijden. Maar achteraf ook wel curieus dat Smeets naar Teunissen verwijst. Want die is ja, in 88 ja. Op doping. Ja, toch? maar daar zal hij zeker niet op wijzen hoor. Uh, ja, ik denk dat Mart inderdaad, of denken we het wel zeker. Uh, natuurlijk, die overwinning deed heel erg denken aan die overwinning van Teunissen op Alpen du West. En, en, en ja, een Nederlander die dan... Ja, Solo over die Alpenreuzen vlindert hè, in de richting van La Plagne. Ja, prachtig natuurlijk. Ik bedoel, het blijft een mooie sport. Mm. Het blijft ook een mooi moment uit de carrière van Michael Bogert. Maar hij heeft nu bekend, na heel lang uh, zijn mond houden en twijfelen daarover... wat voor gevolgen kan het voor hem hebben? Um, ja, daar wordt veel over gespeculeerd natuurlijk. Uh, en we weten er zo weinig van. We weten dat de dopingautoriteit allerlei renners gehoord heeft. Uh, Nederlandse renners met name natuurlijk, maar ook Michael Rasmussen. En uh, ja, daar mogelijk consequenties uit gaat trekken. En nou is het zo dat renners die op dit moment nog actief zijn... Uh, als renner of eventueel als ploegleider bij een ploeg krijgen... Als zij mee hebben gewerkt aan uh, het onderzoek... krijgen ze een schorsing van zes maanden. Wordt ook drie maanden salaris ingehouden. Nou, dat is bij Bogert allemaal niet van toepassing. Want Bogert rijdt niet meer bij een ploeg. Hè, dat weten wij. We. Hij is al een hele tijd geleden gestopt met wielrennen. Hij is uh, niet actief als ploegleider. Dus ja, heeft wat dat betreft uh, niet echt meer... die directe binding met de wielersport. Uh, dus wat daar gaat gebeuren, dat is onduidelijk. Uh, daarnaast is onduidelijk wat er gaat gebeuren. Kijk, bij Armstrong weten we dat er allerlei claims komen. Dat heeft ook een beetje met de hele systematiek... daar in die ploeg te maken. Met het feit dat Armstrong natuurlijk ook wel de spil is geweest... daar in het organiseren van dopinggebruik... bij, uh, bij US Postal. Uh, misbruik maken van overheidsgeld. Nou, dat hele verhaal dat speelt in Amerika nu. Sponsors die hun geld terug willen hebben. Uh, een bedrijf, een gokbedrijf... Uh, dat, uh, dat uh, heeft moeten uitbetalen... omdat Armstrong uh, die toerzegers achter elkaar pakte. Nou, die willen, ze, die willen hun geld terug. Nou, dat speelt hier allemaal niet bij. Ik kan me niet voorstellen... Dat dat Bogen het overwinningen kwijtraakt. Want wie moet hem dan die overwinning uh, op La Plagne afnemen... of zijn Nederlands kampioenschap? Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nou, het Bogen natuurlijk ook nog wel een andere carrière... na het wielrennen. En daar moeten we het even over hebben, Gio. Ik weet niet of jij er wat over kan zeggen... maar ik heb luisteraars gevraagd wat ze van jou willen weten. En uh, een aantal geeft aan dat ze zouden willen weten of... Uh... Boogert weer welkom is bij de NOS. Het enige dat ik daarvan weet is dat onze hoofdredactie daar uiteraard een, een, een, een beleid uh, voor aan het uitstippelen is. Dat ze daar ongetwijfeld met Boogert over hebben gepraat. Maar we weten daar verder niks van. Uh, ja, men wil het een niet aan het andere koppelen. En dat snap ik ook wel. Uh, ze willen niet zeggen van, nou kijk, stel, want dan had je... Een soort drukmiddel kunnen hebben. Dan hadden we tegen Bogert kunnen zeggen: Nou, als jij bekend, dan mag je bij ons blijven werken. Dat mm. is niet gebeurd, dus, dus ik, ik weet het niet. Ja, Heel okay. simpel. Wordt vervolgd. Hij had ook geen contact meer bij de Rabobank. Hij deed daar niet nog iets voor het jeugdwielrennen of zo. Hij was daar helemaal weg. Geen grote functies, nee. ja. geen uh, officiële dingen meer. Hey, hoe gaat Bogert zijn oud-collega's onder ogen komen? Want ik ja. herinner me nog uh, die emotionele reactie van uh, Bram Tankink... bijvoorbeeld bij het uitkomen van dat USADA-rapport. Ja, hoe Het gaat mooiste was het... trouwens Bram Tankink op het moment... dat Ricardo Rico betrapt werd uh, op uh, dopinggebruik. Uh, toen hij uh, voor de camera zei van als ik hem tegenkom... dan sla ik hem op zijn smoel. Okay, ja. uh, uh. Dat zal hij bij Bogert niet zeggen. Ik denk dat Bram Tankink ook wel iets meer wist... Uh, dan, dan, dan uh, ja, wat, wat wij wisten... Of uh, laten we zeggen, men, men wist natuurlijk van elkaar. Kijk, die renners die, die praten ook met elkaar. En die weten ook wel wat er gebeurt. Dus, dus ik kan me niet voorstellen dat ik nu zo enorm verbaasd is... over uh, het feit over dat Bogert nu met die bekentenis komt. Zeker niet na alle verhalen die we de afgelopen maanden hebben gehad... van al die andere renners van Rabobank die uit de kast gekomen zijn. Dus nee. Goed. Gio Lippens, dank weer voor nu. Um, u kunt het hele verhaal teruglezen en ook terugzien op onze website. NOS.nl we praten over Venezuela. Want in de veertien jaar dat de Venezolaanse president Hugo Chavez aan de macht was, daar zette hij zich sterk af tegen het Westen, met name tegen de Verenigde Staten. Politicoloog en Latijns-Amerika kenner Remy Lehman schreef eerder een boek over het buitenlandbeleid van Chavez. en We hebben nu contact met hem. Meneer Laman, goedemorgen. Leeman, goedemorgen. goedemorgen. Hoe zal Chavez, denkt u, de geschiedenisboeken ingaan, uiteindelijk. Ik denk dat hij de, de geschiedenisboeken in zal gaan... als een man van grote tegenstellingen. Voor de ene deel van Venezuela is hij de man die weer een stem aan de armen gaf. Die hen weer betrok in het politieke... en zorgde dat hun levensstandaard enorm verbeterde. Aan de andere kant zal hij door velen herkend en voortaan gezien worden... als iemand die vooral ja, de macht naar zich toetrok... en geen tegenspraak dulde en alle middelen inzette... Om zijn doelen te bereiken voor Venezuela. Was het nou een, een dispoot, Ja, ik denk als je er, uh, laten we zeggen, Europese democratische standaarden op uh, uh, nahoudt, dat Chavez niet door de test uh, zou komen. Um, er is altijd sprake geweest uh, onder Chavez uh, in Venezuela van vrije verkiezingen, mm. maar met een concentratie van macht in de staatsmedia en Um, het inzetten van uh, het, het, zowel het mediaapparaat als het ambtelijke apparaat voor zijn eigen campagne uh, is er van eerlijke uh, verkiezingen geen sprake hij geweest. Hij zat helemaal in de haarvaten van die samenleving in Venezuela. had overal wel iets, uh, overal invloed op, zegt u. Ja, zeker. En daarmee vormde hij een groot contrast... met de leiders van Venezuela voor zijn tijd... die tot de ja, elite van het land behoorden... en weinig, weinig tot geen band hadden met een groot deel van de bevolking. Waar kwam zijn motivatie dan vandaan? Dat je sociaal beleid voert, iets doet voor de armen. Dat is tot hier aan toe, maar dat je dan bedrijven gaat nationaliseren... je afzet tegen het Westen en contact hebt met wat dubieuzere regimes... zoals dat van Assad en Gaddafi. Waar kwam dat vandaan? Nou, ik denk dat het, toen Chavez aan de macht kwam... was zijn machtspositie best wel wankel. En ik denk dat vooral de nationalisaties... Hè, de, laten we zeggen, de wat meer radicalere impact... door hem als enige manier werd gezien om zijn doelen te bereiken. Um, wat betreft het buitenlandbeleid uh, was hij een stuk pragmatischer. Hè? Hij zette zich flink af uh, tegen de VS. Maar tegelijkertijd uh, was hij wel enorm afhankelijk... van de verkoop van olie aan diezelfde Verenigde Staten... om zijn sociale plannen te financieren. Mm. Ja, en dat is interessant, hè? want we hoorden uh, president Obama als reactie op het overlijden van Chavez zeggen dat hij hoopt op betere relaties. Uh, nou heeft vicepresident Maduro uh, gisteren gezegd dat hij de Amerika ervan verdacht dat Chavez ziek gemaakt is. Uh, wat belooft dat voor het buitenland na Chavez? Ja, ik denk dat dat vooral politiek voor de bune is. En dat Venezuela gewoon olie zal blijven leveren aan de VS, want zonder die inkomsten, uh, vergeet niet. Venezuela is een oliestaat en als de overheid ook maar iets wil doen, zijn ze afhankelijk van het verkoop van olie. Kunnen zij niet om de VS heen? Nou, die olie hebben ze dan dus. Dat levert een constante bron van inkomsten op. Hoe laat die het land dan achter? In welke economische toestand? Ja, uh, in een niet zo goede uh, helaas. Um, hoewel Venezuela de afgelopen 10, 12 jaar van een enorme olieboom heeft uh, geprofiteerd. Uh, je moet je voorstellen dat uh, een vat olie toen Chavez en de macht kwam... ongeveer 10 dollar opleverde en uh, nu het meer dan het uh, tienvoudigste... Um, is dat geld niet allemaal even effectief uh, besteed. Hè? Men zegt, en dat klopt ook, dat Chaves miljarden heeft uitgegeven... aan onderwijs, aan gezondheidszorg... en aan uh, bijvoorbeeld subsidie van uh, voedsel voor de bevolking. Maar ja, dat werd vaak op een nogal amateuristische manier uh, georganiseerd... waardoor veel van dat geld verdwenen is, en ook door corruptie. Um, en op dit moment heeft de regering te kampen met een begrotingstekort van 20 met enorme buitenlandse schulden en niet echt uitzicht op een, uh, een, ja, een verbetering van de economie. Wat gaat er nu gebeuren, denkt u? Want um, er komen presidentsverkiezingen aan. Ik hoorde al ergens uh, langskomen dat uh, nou, het, het leger en politie... extra goed opletten, uh, zodat de veiligheid gegarandeerd is... op dit moment in het land. Wat voorziet u de komende tijd? Nou, er is nu eigenlijk een beetje sprake van een rare situatie. Um, volgens de grondwet zou eigenlijk op dit moment... de voorzitter van het parlement de interim-president moeten zijn... Um, maar eerder vannacht werd al bekend dat Maduro uh, gewoon uh, be zittend en, en waarnemend president blijft, terwijl niemand hem heeft gekozen. Ja. Um, dat is niet bij iedereen een goede aarde uh, gevallen. De oppositie, hoewel zij hun medeleven betuigen met, uh, met de familie van Chavez en het verdriet van het Venezolaanse volk begrijpen, hebben wel opgeroepen om de grondwet te respecteren. Dus dit levert zeker spanning op. Goed, wij wachten het af samen met u. Misschien spreken we de komende tijd nog, meneer Leeman. Dank voor nu in ieder geval. Graag gedaan. Prettige dag Verkeersinformatie nu naar de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, veel mensen zullen er een uh, papa- of mama lach van hebben gemaakt... want het is echt veel minder druk dan gebruikelijk. Er staat maar 50 kilometer Fiede. Een kwart daarvan staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven... tussen de Afrit Dudel en Knopert-Leenderheide, 10 kilometer. En op de A32, Heerenveen, richting Leeuwarden. Er staat voor Leeuwarden 4 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En straks analyseren we met Joost Vullings het debat van gisteravond in de Tweede Kamer over de economische crisis. Maar eerst muziek, Maria Mena. Well,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 We gaan naar Den Haag. Zes uur lang duurde het debat in de Tweede Kamer... over de economische crisis gisteravond. Het werd een interessant schaakspel met heel veel verdedigende stellingen. Politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Joost, ja, goedemorgen Marcel. Maar wie viel er dan aan? Nou, er werd ook wel aangevallen, want het, ja, het debat ging officieel over de economische crisis en de oplopende werkgelegenheid. Maar uiteindelijk draaide het alleen maar over de vraag, over dat akkoord dat er aan zit te komen. Dat als wat gehoopt wordt door het kabinet. En iedereen ja, is elkaar aan het uh, aftasten. Maar het was wel een, een, een, een mooi ik moet zeggen, debat voor de fijnproevers. Maar het patroon was toch een beetje dat geen enkele fractievoorzitter uh, liet zich in zijn eigen kaarten kijken. Maar probeerde de ander wel te verleiden om, ja, om aan te geven welke concessies uh, die bereid is te doen. Maar goed, daar, daar trapte niemand in, dus dat werd eindeloos werd het geprobeerd bij elkaar. Maar veel verder zijn we er niet mee, mee gekomen. Dus je kan eigenlijk zeggen, het was een debat met de juiste spelers... maar wel op het verkeerde moment. Want zolang de werkgevers en de werknemers nog om tafel zitten... want die zijn bezig met een sociaal akkoord gaat er in Den Haag nog helemaal niemand bewegen. Ja, en, en toch, eh, Holbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD... die eh, gaf wat eh, beschietingen gisteren in het FD en later bij ons in de uitzending... dat eh, we dit allemaal niet vol kunnen houden... we dat niet moeten leunen op economische groei in de komende jaren... want dat zal allemaal veel lager worden. En toen zei hij iets cruciaals, namelijk dat eh, rechten, bestaande rechten... zoals bijvoorbeeld het recht op WW, dat dat niet langer kan bestaan zoals het nu is. Is daar überhaupt nog over gesproken gisteren? Ja, daar is, daar is zeker wel over gesproken. En, en Halbe Zelstra heeft herhaald wat hij de afgelopen week... vaak achter en ook voor de schermen heeft aangegeven. Er valt met de VVD te praten over aanpassingen... Uh, van het Regerenakkoord op het gebied van de WW en het Ontslagrecht. Maar dan heb je het over aanpassingen. Dus dat, dat die WW-duur kan bijvoorbeeld uh, in dat tweede jaar val je terug naar bijstandsniveau uh -huh. na één jaar WW. Nou, wie weet kan er anderhalf jaar van gemaakt worden. Kijk, dat soort concessies is de VVD bereid te doen. Maar het idee dat de FNV en de werkgevers besluiten, weet je wat, we, we, we laten de WW zoals het is, dat is voor de VVD en ook voor het kabinet. Want het staat in het Regerenakkoord gewoon echt onbespreekbaar. En, en, en wie krijgen ze daarin mee? bij de oppositie. Uh, nou ja, kijk, de, de, de, daar krijgen ze wel een aantal mensen mee. Volgens de Partij van de Arbeid, die, die, nou, die heeft ook het regeerakkoord getekend, die gaat mee. Maar van D66 is een partij die natuurlijk heel graag wil dat de arbeidsmarkt hervormd wordt. Ja. Ik bedoel, die gaan, die gaan ook het sociaal akkoord niet tekenen... als daar geen hervormingen op de arbeidsmarkt in staan. Sterker nog, ik denk dat D66, die wil nog meer hervormingen van de arbeidsmarkt... Uh, uh, in het, uh, liever in dat akkoord hebben. Dus, dus al, mocht dat de uitkomst zijn, ja, dan, dan is het toch echt een probleem. Ja, precies. Dat is interessant, Joost, want dan... Uh, wil het dus niet zeggen dat als er draagvlak gecreëerd wordt door werkgevers en werknemers. onderling met een sociaal akkoord. dat dat één op één wordt overgenomen door kabinet en oppositie? Nee, dat hoor je heel veel mensen zeggen. maar dan verwijzen ze naar de jaren tachtig. En, maar dat is dertig jaar geleden. Volgens mij is er sindsdien heel veel handig in Nederland. Ja, ja dus, dus het, het, wil, zo ging het vaak in het verleden. Maar of die, maar zeggen, die oude formule nu nog steeds opgaat in deze nieuwe eeuw... Ik ben bang dat dat niet meer zo werkt. Goed, maar het verwijt dus dat het kabinet geen visie heeft. Want dat hoorde je ook gisteravond. En dat het zwabbert, dan weer wel en dan weer niet. Dat, dat is niet helemaal terecht. Ze houden wel vast ja, kijk, in die visie. Het hoeft alleen niet allemaal nu. Ja, kijk, vooral dat die visie gaat over dat extra bezuinigingspakket. Weet je, die, die, die, die uh, lonen bevriezen in de publieke sector, de belasting omhoog. Dat is inderdaad gewoon het bekende lijstje... als je, uh, om het oneerbiedig te zeggen, snel geld wil binnenharken. Maar goed, het is natuurlijk ook altijd zo... als mensen elkaar visieloosheid verwijten in Den Haag... dan bedoelen ze eigenlijk, ik ben het niet met je eens. Nee. Want je kan... Uh, meestal hebben politici wel een visie, maar vindt die ander die visie gewoon niet goed. Maar dan vinden ze het leuker om tegen elkaar te zeggen dat die ander geen visie heeft. Goed, Joost, dankjewel vanuit Den Haag. Ja, het lijkt dat de Nederlandse politiek uh, verdeelder is dan ooit over bezuinigingen. Uh, blijkt uit dat debat ook, we hebben het net met Joost erover gehad, gemiddelde Nederlander begrijpt volgens mij al lang niet meer waar het allemaal heen gaat. Heerst uh, er in het buitenland, waar men ook moet bezuinigen, een soort gelijke vertwijfeling, vragen wij ons af. Daar praten we over met correspondent Wouter Meijer uit Duitsland en correspondent Rondlinker in Frankrijk. Eerst even aan jou, Wouter. Is de sfeer in Duitsland ja, misschien net zo verbeterd als hier? Nee, ze zouden wel gek zijn, want er zijn verkiezingen in september... dus dat is niet de tijd waarop de regering eh, dan hele harde maatregelen wil nemen. Eh, er wordt eerder zelfs nog uitgedeeld. Bijvoorbeeld is het tientje wat je per kwartaal moet betalen bij de dokter... Voor, eh, als eigen bijdrage in de zorg, is afgeschaft per 1 januari. Dus dat voelt wel goed als je nu naar de dokter of naar het tandarts gaat. Eh, mensen die hun kinderen niet naar de crash sturen... krijgen binnenkort daar zelfs een vergoeding voor. Eh, hè, omdat ze daar nog geen gebruik van maken, dan krijgen ze toch het geld... waar ze dan recht op hebben. Eh, en... Duitsland is natuurlijk al lang geleden begonnen onder kanselier Schreuder nog met hele ingrijpende maatregelen. Bijvoorbeeld bij de sociale voorzieningen. Waardoor nu intussen de minister van Financiën kan aankondigen dat hij in 2014, dus volgend jaar, een sluitende begroting kan maken. Zonder financieringstekort. Ja, maar dat is in Duitsland waar het goed gaat. In Frankrijk gaat het lang niet zo goed. Gaat het misschien nog zelfs wel slechter als in Nederland, de Linker, in Parijs. O, hoe zijn de sentimenten daar? Nou, anders uh, ander gevoel dan in Nederland, maar althans bij de regering. De regering kondigde hier, uh, onlangs aan dat men de komende jaren miljarden wil gaan uittellen voor het aanleggen van hoge snelheidsinternetverbindingen in het hele land. Dus. Het gevoel is anders. Men heeft hier de indruk dat misschien op dit moment juist wel geïnvesteerd moet worden in de groei van de economie. De Franse overheid gaat dit jaar de 3% limiet niet halen. Die 3% die de Europese Commissie stelt aan begrotingstekort van landen. Maar de overheid van Frankrijk en de Commissie zijn erover eens dat dat misschien ook wel niet per se hoeft in het geval van Frankrijk. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Namelijk dat president Hollande, een socialistische president vanaf het begin heeft gezegd dat hij naar begrotingsevenwicht uh, wil. Dus de intenties zijn er. Het begrotingstekort in Frankrijk komt dit jaar uit op 3,7 procent. Dat moet dan volgend jaar wel naar die 3 procent. Dus de Franse regering heeft aangekondigd... voor dit jaar geen nieuwe bezuinigingen aan te willen uh, nemen... Uh, die dus nog dit jaar van kracht worden. Maar volgend jaar moet het natuurlijk wel gebeuren. En dus is duidelijk dat in 2014 in Frankrijk wel weer bezuinigd zal moeten worden. Ja, waar gaat dat dan gebeuren? Waarop? Ja, tot nu toe heeft Hollande vooral maatregelen genomen... die de inkomsten van de staat vergroten. Hè? Dus belastingmaatregelen. Denk aan dat plan om 75% te gaan heffen op de allerrijkste. Dat is nu tijdelijk door de rechter gedwarsboomd, Maar de regering is wel op zoek naar een alternatief plan... met dezelfde uitkomst. Het is duidelijk dat volgend jaar de bezuinigingen moeten worden gezocht... in het reduceren van de overheidsuitgaven. Ik hoorde Wouter net spreken over uh, vergoedingen voor crashes, et cetera. Hier wordt gedacht aan misschien wel terugschroeven van de kinderbijslag... Uh, uh, belangrijk voor Frankrijk is, en dat, dat wil ik dan ook nog wel even noemen, is dat in dit land nog sprake is van economische groei. Heel minimaal, 0,1%. Maar dat is in ieder geval een verschil met Nederland. En dat maakt het bezuinigen uh, misschien een stukje makkelijker voor de Fransen. Nog even terug naar jou, naar Berlijn, Wouter. Want um, ja, je zei net, er hoeft niet echt bezuinigd te worden, want de economie groeit. Het gaat uh, well, relatief goed met Duitsland. Maar je zei ook, er is al hervormd daar. Nou hebben mensen in Nederland toch het gevoel dat ze iets worden afgepakt. Hè? Zoals het gaat om de hypotheekrente aftrekken, de ouderenzorg, bejaarden die veel meer zelf moeten gaan betalen. Uh, hoe is dat destijds in, in Duitsland beleefd? Nou ja, dat heeft misschien Gerrit Schröder wel zijn kanselierschap gekost... dat hij zo ingrijpend heeft bezuinigd op uh, de uitkeringen. Dus op de bijstand, op de werkloosheidsuitkeringen. Uh, en je krijgt intussen nog maar één jaar werkloosheidsuitkering... Uh, en daarna val je in de bijstand... Dat heeft ontzettend veel kiezers, juist van zijn partij natuurlijk, uh, van hem vervreemd. Mm -hmm. um, en dat betekent ook dat er ontzettend veel armoede is. Er zijn heel veel mensen die rond moeten komen van een uitkering van uh, minder dan 400 euro per maand. En dan betaalt de sociale dienst ook nog je huur. Maar het is nog steeds niet erg veel. Uh, er is geen minimumloon in Duitsland. Uh, dus veel mensen moeten aan het eind van de maand, ook, ook al werken ze fulltime, nog steeds aan de sociale dienst. Uh, mensen boven de 65 moeten soms ook door blijven werken... omdat ze niet voldoende pensioen hebben opgebouwd. Dus het is lang geen paradijs in Duitsland. De, de rijkdom die er wel is, die is erg ongelijk verdeeld. Er zijn ontzettend veel arme mensen die heel veel moeite hebben... om de nou, eindjes aan elkaar te knopen. Je zou kunnen zeggen dat de, de verschillen tussen arm en rijk... waarschijnlijk veel groter zijn dan in Nederland. Maar dat is al heel erg lang zo. Dus het is niet zo dat dat nu acuut bijvoorbeeld door de eurocrisis... nog eens een keertje verscherpt wordt. Goed. Heren, beide bedankt. U hoorde Wouter Meijer vanuit Duitsland en Ron Linker...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 Half negen, door Megens is hier, hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Peurschuim moet helemaal worden verboden als isolatiemateriaal, vindt het expertisecentrum van het ziekenhuis in Arnhem. Dat doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Peurschuim wordt bijvoorbeeld gebruikt om vloeren van huizen te isoleren. Daarbij kunnen dampen vrijkomen die leiden tot huidafwijkingen, maag-darmklachten en astma.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 Klok wil hiervoor de wet aanpassen. Grote steden vinden nu dat ze te weinig mogelijkheden hebben... om in te grijpen tegen huisjesmelkers. Hij kon niet anders. Het was doping gebruiken of stoppen met wielrennen. Dat zegt ex-renner Michael Bogert in een interview met de NOS... waarin hij het gebruik van doping toegeeft. Het interview wordt vanavond om zeven uur uitgezonden. Bogert bekent erin dat hij tien jaar lang gebruik maakte... van EPO, bloedtransfusies en cortisone. In Venezuela heeft de regering zeven dagen van rouw afgekondigd... vanwege het overlijden van president Chavez. Gisteren overleed Chavez na een lang ziekbed. Hij wordt vrijdag begraven in het bijzijn van genodigden uit heel Latijns-Amerika. Binnen dertig dagen worden in Venezuela presidentsverkiezingen gehouden. En een danser van het Russische Bolshoi Theater heeft opdracht gegeven... voor de zuuraanval op de artistiek directeur van het theater, Sergei Filin. Volgens het Russische persbureau Interfax heeft de danser bekend... De twee zouden ruzie hebben gekregen omdat Filin, de vriendin van de danser, geen hoofdrol wilde geven in een grote productie. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het zeer fraaie weer van gisteren met volop zon, weinig wind en temperaturen lokaal van 18 graden zijn we vandaag kwijt. Maar ook vandaag wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen vanmiddag uiteen van 14 graden in het noorden tot 16 graden in Limburg. Alleen de Waddeneilanden hebben iets lagere temperaturen, maar met 10 tot 12 graden is het ook daar zacht.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 op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, ja, dat is nog steeds gaande. Uh, tussen Breukelen en Maarsen staat inmiddels 4 kilometer fieden. Uh, de rechterparallelbaan is dicht. Nou, voor het overige is het een hele bescheiden ochtendspits... met uh, nauwelijks noemenswaardige fieders. Behalve dan die op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want daar rijdt het langzaam tussen de Afrit Budel en Knoop het Leenderheide over 9 kilometer.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. U hoort zo dadelijk de bekentenis van Michael Bollard. En de Tweede Kamer moet gaan debatteren over een eventueel referendum... over verdere overdracht van bevoegdheden aan de Europese Unie. Dat komt door een burgerinitiatief van de organisatie Burgerforum EU... dat meer dan 40.000 steunbeduigingen heeft ja, de Tweede Kamer lijkt er geen boodschap aan te hebben. We gaan erover praten met hoogleraar Financiële Geografie, Ewald Engelen. En hij is een van de initiatiefnemers van de organisatie. De Engelen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in de Tweede Kamer is geen meerderheid voor een referendum. Wat wilt u dan nog bereiken? Uh, dat... Uh... Dat, wat u, die, u, uh, dat, dat, dat valt nog te bezien. Uh, we gaan uh, donderdag een debat in... waarin het gaat over de staat van Europa... geschreven door minister Timmermans. En ik heb begrepen dat uh, de SP... dus weer inderdaad een motie wil gaan indienen... wat oproept tot een uh, referendum. Uh, daar, dat, dat wachten we af. Uh, en tegelijkertijd gaan we ook gewoon door... Uh, dus uh, alle steunbetuigingen die mensen willen plegen aan uh, Burgerforum-initiatief... die zijn nog altijd welkom op onze website. En we staan nu op 44.000 steunbetuigingen. En we gaan naar de 300.000, want we willen dan uh, ook zelf in staat kunnen zijn... om een raadgevend referendum af te dwingen. Hm, wat, wat vond u dan van de opmerkingen van uh, PvdA-leider Diederik Samson in uh, NRC? Hij wil dat er een nieuwe verdragswijziging van de Europese Unie... in een raadgevend referendum aan de bevolking kan worden voorgelegd. Is dat een beetje waar u heen wil? Nou ja, kijk, het enige waar ik bang voor ben, laten we voorop stellen dat ik dit dus zie als steun aan het, van, het, van het feit dat uh, er dus kennelijk ook bij, de, uh, bij politici uh, de inschatting leeft dat het met het draagvlak voor Europ Europese integratie goed zit. Uh, maar uh, Samsung wil dat eigenlijk pas over een jaar of vijf, als er dus inderdaad een volgende stap uh, in Europese integratie gaat plaatsvinden. En nu heeft en meer ook... haast, begrijp ik. Nou, ik maak me enorm zorgen over wat er nu in de eurocrisis allemaal plaatsvindt. Uh, dat is toch een stilzwijgende overdracht van met name begrotingsbevoegdheden. En wij zouden dat graag uh, aan het electoraat voorleggen. En dat moet veel eerder dan over vijf jaar, want dan zijn we geconfronteerd met voldoende feiten. Maar het electoraat heeft zich uitgesproken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Het is duidelijk gekozen voor VVD en Partij van de Arbeid. Het was duidelijk waar die partijen voor staan wat betreft Europa. Ja, maar ik vind het wel heel knap dat u daar dus inderdaad uit uh, durft te lezen... dat het ook inderdaad voor verdere Europese integratie was. Nou ja, dat zat er uh, toch ook bij? Ja, maar je hebt natuurlijk uiteindelijk liggen de verkiezingsprogramma's voor. Daar worden uitspraken gedaan over een breed scala aan punten. En daar komt bij, wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat in de laatste paar dagen in de aanloop naar de verkiezingen, 12 september, er heel duidelijk een kop-aan-kop -kop strijd plaatsvond tussen VVD en Partij van de Arbeid. Waarbij eigenlijk maar één ding centraal stond: stem Partij van de Arbeid om de VVD niet de grootste te laten zijn. En vice versa. En dat had allemaal niet zoveel te maken met Europese integratie laat staan met de maatregelen die nu genomen worden... om de eurocrisis te beslechten. Ja, maar dat hoort bij een democratie. Maar u vindt dat dat niet democratisch genoeg is? Nou nee, kijk, waar het mij om gaat... is dat met name die overdracht van begrotingsbevoegdheden... echt raken aan onze democratische grondrechten. Ik vind ten aanzien van een breed scala aan onder andere onderwerpen... dat dit allemaal niet problematisch hoeft te zijn. Maar als het gaat om die democratische grondrechten lijkt het mij voor de hand liggen dat je dat ook inderdaad aan de bevolking voorlegt. Want op het moment dat je dat niet doet, komt er dus een moment... waarop de bevolking wakker wordt op een goede dag... en constateert dat uh, bijvoorbeeld Prinsjesdag en de eigen begrotingscyclus... niets anders is dan folklore, omdat het gewoon uitgemaakt wordt in Brussel. Goed. Ewald Engelen, hartelijk dank voor je toelichting. En de website blijft dus in de lucht. Over democratie gesproken. Stemmen vanuit het buitenland is... Uh... Ingewikkeld, omslachtig ook. Het overgrote deel van de Nederlanders over de grens ziet er dan ook vanaf. Het kabinet werkt nu aan plannen om de procedure wat eenvoudiger te maken. Maar volgens de VVD gaat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken niet ver genoeg. We hebben contact met Joost Daverne, Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Rensen. Het gaat om een grote groep mensen, zo'n 700.000? Ja, het gaat om zo'n ruim 700.000 Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland. Wat maakt die procedure nu zo ingewikkeld? Nou, de procedure is ingewikkeld omdat de procedure hetzelfde is als in Nederland. Uh, en die is nu nog op, uh, op papier met een rood potlood. En dat betekent dat als jij in Verweggistan zit, je, uh, je moet aanmelden op papier. Vervolgens moet Den Haag je allerlei formulieren sturen. Die moeten weer terug. Uh, uh, alleen al om die reden is het, uh, is het gecompliceerd. En, uh, dus ook niet echt meer van deze tijd, hè, met formuliertjes in een envelop. Niet echt. Kijk, nee. in Nederland is het al lastig om op tijd een brief te ontvangen... maar laat staan in andere landen op de wereld. Hmm. Nu zat u zelf in de Verenigde Staten. Nou, dat is niet echt ver weg is dan. Een modern ontwikkeld land. Maar ook daar, u heeft het aan de lijve ondervonden, is het lastig? Ja, dat klopt. Ik heb in uh, 2010, uh, uh, uh, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen... vanuit uh, de Verenigde Staten gestemd. Ik heb dat vanzelfsprekend op mijzelf gedaan. Want ach, waarom zou je het risico nemen? Uh, maar ik heb het sterke vermoeden dat mijn eigen stem... toen ook ongeldig is verklaard. Ach. Uh, oh, uh, uh, want ik denk het verkeerde envelopje... in, het, in de verkeerde ja. uh, andere te uh, hebben moet, gedaan. Dan moet u het ook goed doen, meneer de ja, dat is wel zo. En u kunt erop vertellen dat ik toch echt enorm alert was, want nou ja, het ging ergens om. Uh, maar ik heb toen zelf vast kunnen stellen dat het echt onnodig, onduidelijk, omslachtig is. Uh, en, en, en niet meer van deze tijd. Nou, vertel maar, hoe wilt u het gaan regelen? Nou ja, de, de enige uh, echte uh, uh, oplossing is uh, wat mij betreft uh, voortaan gaan stemmen via internet. Uh -huh. Althans, voor de groep Nederlanders in het buitenland. Uh, dat is uh, niet nieuw, dat gebeurt al in een heel aantal landen. Uh, nog meest recent, uh, bij de afgelopen parlementsverkiezingen in Frankrijk... Uh, hebben 700.000 Franse expats uh, hun stem uitgebracht via internet. Nou, dat is toch voorwaar geen bananenrepubliek. Uh, dus dan denk ik, als het in Frankrijk kan, dan zou het ook in Nederland moeten kunnen. Uh, en ik heb ook afgelopen zomer een wetsvoorstel ingediend om dat uh, mogelijk te maken. Uh, naast uh, de mogelijkheid om in Nederland weer elektronisch te gaan stemmen. Uh, en als ik kijk naar de plannen die wij uh, vandaag bespreken met uh, minister Plasterk... dan denk ik, ja, dat is toch een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Want waar zijn wij bezig dan? Nou, de voorstellen waar wij het vandaag over hebben... wijzigingen in de kieswet, uh, die hebben tot oogmerk... om het voor Nederlanders in het buitenland in eerste instantie makkelijker te maken. Maar ja, dan, dan, dan, dan komen we niet verder dan dat we het mogelijk gaan maken... om Nederlanders in het buitenland niet alleen met rood te laten stemmen... maar ook met een andere kleur. Oh, omdat het dat misschien... is fijn. Ja, dat is makkelijk. <laughs> Ik wist het niet, maar het is kennelijk best lastig... om bijvoorbeeld in Mogadishu uh, een rood potlood te vinden. Hm. Nou, uh, dat, dat is een mooie stap, maar het is, uh, het is ook een kleine stap. Hm. En verder uh, is het mogelijk om bijvoorbeeld op uh, de Nederlandse vertegenwoordiging... op uh, Sint Maarten je aan te melden voor de verkiezingen. Nou. Daar bereik je ook van een groep mensen mee. Maar geen 700.000. Uh, kortom, uh, dit is wat mij betreft uh, too little too late. Uh, en ik zou graag willen dat we onze inspanningen nu richten op een werkelijk grote stap zetten. Ja. Nou, Misschien kunnen ze een rood potlood trouwens meesturen met al die papieren. Maar u zegt uh, stemmen via internet. Nou ja. zijn hier de stemcomputers al hmm. um, uit de relatie genomen. Dat is een gesloten elektronisch circuit. Uit angst voor uh, lekken, manipuleren. En dan zou het via internet wel kunnen. Bent nou, uh, u niet wat te optimistisch? Uh, ik ben sowieso, ik ben liberaal, dus ik ben optimistisch. Oh, uh, gaat dat samen? Uh, uh, Ja, Jazeker, we hebben een, een positief en optimistisch uh, wereldbeeld. Maar uh, uh, dat het kan, dat staat vast. Ik noemde u net het voorbeeld van Frankrijk. En daar is het uh, zonder noemelswaardige probleem. Ja, hier zijn de regels blijkbaar anders, want de stemcomputer gaat hier al niet. Nou ja, het hele punt is: uh, het mag hier niet. En dat is nou juist de reden waarom ik mijn wetsvoorstel heb ingediend. Eh, want dat zegt twee dingen. Eén, zodra uh, het uh, technisch uh, veilig kan... Uh, moet het uh, in de wet uh, mogelijk zijn om uh, per internet te gaan stemmen. En... Uh, Hetzelfde voor stemmen met een computer, met een stemcomputer. Zodra het uh, technisch kan, moeten we het weer bij wet mogelijk maken, want nu mag het niet. En dus uh, zijn er geen ontwikkelingen om het in Nederland te introduceren. Ja. En ik wil die, uh, die padsterring doorbreken. Goed, we gaan kijken wat er van komt, meneer Taverne, hartelijk dank. dank wel. Wel. Goedemorgen. Straks dan bellen we even met Marcel Wintels, voorzitter van de, de Wielerbond. Uiteraard over die bekentenis van Michael Beogert. En dan gaan we naar Marno Rimmers direct maar door, want de gans moet meer geld opleveren om Schiphol veiliger te maken. Hebben we dat ja. zo een beetje goed begrepen Marno? Als je meer ganzen kunt gaan afzetten, want anders moeten jagers ze neerschieten en ja, omploegen onder het veld. Maar ja, ik zit hier bij Renier van Elderen, die is zelf ook jager en boer hier vlak bij Schiphol. Maar je kunt ook dat is ook effectief gebleken eieren rapen. Uh, ja, inderdaad. Ja, je kunt eieren behandelen, je kunt ze schudden... je kunt, ze, je kunt die eieren onklaar maken. Ja. Maar zijn ze lek, eieren? Maar je kunt ze ook opeten en dat is weer een nieuwe dimensie... Zeg maar, om eieren te zoeken. Je moet er wel ontheffing voor hebben. Want... Dat is het tegenstrijdige waar ik de hele ochtend tegenaan aanloop. Want de gans is beschermd. Je mag ze niet zomaar rapen, die eieren. Maar we moeten er wel vanaf. Mm. Ja, we moeten er vanaf en dat is natuurlijk wel heel vervelend. Je moet er een ontheffing of een aanwijzing voor hebben... om in het veld in te gaan om ganzen eieren te rapen of om ganzen te schieten. Maar aan de andere kant, je moet dan ook opgeven hoeveel ganzen je schiet... of hoeveel, gang, hoeveel eieren je raapt. En dan wordt het ook bekend van wat er gepresteerd is. Dan kun je planmatig kun je handelen. Je kan zeggen er er meer of minder maatregelen moeten er genomen worden. Ja, het blijven beschermde beesten, maar we hebben er wel veel te veel van. Uit het rapport wat we vandaag uh, het jaarverslag... van de Nederlandse regiegroep Vogelaanvaringen... En dan hebben we het dus over vogels en vliegtuigen... 12.000, bijna 13.000 ganzen gedood. Maar het blijkt ja toch uh, een heel klein aantal op het enorme toename... Uh, 50.000... 50.000 in de, in de omgeving van Schiphol hebben ze ongeveer geteld. Ja, dat zijn de standganzen die ja, rond hier verblijven. Ja. Dus er is ook zeg maar een, uh, meerdere mogelijkheden. Je kunt de ganzen afschieten, je kunt uh, de eieren vernietigen... je kunt ook zeg maar, het uh, biotoop aanpassen, je kunt uh, gewas teelt, kun je wat met gewas teelt Goed omploegen hè? als je klaar bent met boeren... dat er ook geen rest op het, op het land achterblijven. En drie of vijf in de straalmotor en je hebt al snel een Mayday... Maar nou Remmers dus over de ganzen bij Schiphol. U hoort hem straks nog wel weer. Ja. We kijken weer eventjes hoe het is op de weg. Dat doen we met Wijnand Zwaan. Vertel, Wijnand. Ja, een rustig ochtendspits. Maar op de A2 Amsterdam richting Utrecht zijn nu wel problemen. Het verkeer uh, op die weg kan beter een andere route kiezen vanaf Amsterdam. Want er staat een vrachtwagen in brand bij Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen inmiddels 6 kilometer file. De parallelbaan is dicht.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 En zodra de contracten dan definitief worden afgesloten, zijn wedstrijden van de Nederlandse basketbalcompetitie dus in het buitenland via de livestream op internet te zien. Terwijl mensen hun geld in kunnen zetten op de duels. We gaan erover praten met Ben van Rompuy van het Tobias Asser Instituut. Hij onderzoekt sport en recht en in het bijzondere matchfixing. Meneer van Rompuy, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat, dat gokken? Kunt u daar iets over vertellen? Wel, we weten uit ervaring dat als gokwebsites live uh, streaming aanbieden van wedstrijden, en dat wordt dan gecombineerd met live wedden, dus je kan tijdens de wedstrijd blijven inzetten um, op, op, op, op bepaalde elementen van de wedstrijd, dat de gokomzet dan enorm toeneemt. Dus gokoperatoren zijn heel geïnteresseerd in het aankopen van die beelden, omdat er dan meer uh, op gegokt wordt en dus meer omzet gegenereerd wordt. Wat verdienen de clubs daaraan? Wel, zij verdienen daar aanzienlijk aan. Het is een verschillend verhaal. In, in principe is het niet zo nieuw wat basketbal doet. Eredivisie verkoopt zijn uh, digitale rechten die gebruikt worden voor livestreaming al langer in het buitenland dan gokoperatoren. Uh, maar voor hen is het natuurlijk... Zij hebben een een uh, lucratief tv-contract niet zo belangrijk. Voor basketbal is de situatie anders, omdat men daar eigenlijk ja, die livebeelden nu maakt. Uh, in principe gewoon puur alleen om extra inkomsten te kunnen genereren... uit die gokindustrie. Mm. Dus een andere situatie en voor hen is het, is het wel een aanzienlijk bedrag. En Nederlandse basketbalcompetitie, dat is nou niet de meest toonaangevende in de wereld. Is die, is die dan ook van belang? Is dat interessant? Wel, blijkbaar is dat inderdaad interessant. Uh, er zijn nogal uh, in, ja, opmerkelijke niches in die, in die gokwereld. Uh, bovendien, als je live beelden toont... dan hoef je niet per se heel veel voorkennis te hebben... van een bepaald team of van een, uh, bepaalde uh, spelers... die wel of niet geblesseerd zijn of wat dan ook. Dan zie je wel welke kant het op gaat. Inderdaad. En, en blijkbaar is dat dan voldoende... om ook zoiets als een Nederlands basketbal aantrekkelijk te maken... voor, voor uh, mensen die, die op die gokwebsites uh, ja, een uh, Wetenschap willen sluiten, het uh, zou ook kunnen zijn dat hier nadelen aan kleven. Want ik moet gelijk denken aan, aan alle verhalen rond matchfixing in het voetbal. Uh, heeft u dat ook? Ja, er kleven uh, nadelen aan. Uh, we organiseren vandaag op het Asser-instituut een tafeldiscussie met meer dan 50 experts en belanghebbenden om net die voordelen en nadelen in een evenwichtige balans te krijgen. Natuurlijk wat basketbal doet en, en, en er zijn uh, plannen bij andere Nederlandse sportorganisaties om dat voorbeeld uh, snel te volgen. Je nodigt eigenlijk uit om uh, zoveel mogelijk te gokken op je eigen wedstrijden. Want mm. dan gaan de inkomsten ook omhoog. En natuurlijk zit daar een, een, een, een sfeer van matchfixing dan niet ver af. Dus je ja, moet het, daar... het, het wordt dan toch interessant om eventueel even oh, wat minder hard te verdedigen. Als, als dat in het voordeel van de club uh, uitkomt, financieel? Dat zou kunnen. Ik, ik denk er zijn zeker voordelen, nieuwe inkomsten plus. Nu wordt er ook op al die wedstrijden al, al gewet... als je zo'n soort overeenkomst sluit met die gokoperatoren. Je geeft de beelden, dus je krijgt inkomsten. Maar bovendien uh, behoud je ook een zekere zin van controle. We zien in het buitenland bijvoorbeeld ook... Dat, dat je in die contracten dan kan zeggen... wel kijk, je mag mijn beelden gebruiken... maar dan mag je niet uh, weddenschappen organiseren... op uh, buitenspel, op, op gele kaarten enzovoort. Uh, dus uh, het zorgt wel ergens voor een meer transparante relatie... evenwichtige relatie. Als er wordt gegokt, is het bovengronds en dus legaal... Zeg. U. Wel, uh, het is beter dat het in, de, in, de leg, in het legale circuit gebeurt. Nu, voor alle duidelijkheid, in Nederland uh, zijn die gokwebsites operationeel, maar op dit moment nog altijd illegaal. Uh, dat weerhoudt heel veel Nederlanders niet om op die websites te gokken. Ja. Maar goed, ook in het buitenland. Uh, inderdaad, i, i, je krijgt een meer uh, evenwichtige relatie. Langs de andere kant, ja, er wordt veel meer gegokt op je wedstrijden. En dat live wedden houdt ook zeker een aantal risico's in... omdat dat moeilijker te monitoren is, bijvoorbeeld als er verdachte patronen zijn. Het gaat allemaal ontzettend snel. Ja. Uh, dus ja, u, dat is u, een moeilijk evenwicht. Ja. Ja, en u gaf net aan, er zijn meer uh, sport, uh, uh, uh, sporttakken die dat ook wel zouden willen. Hè? We, weet u welke daar ook in, in geïnteresseerd zijn? Wel, we hebben er enkel uitgenodigd op de, op de rondetafeldiscussie vandaag. Uh, het gaat vooral over kleinere sportorganisaties... die op dit moment geen tv-contracten hebben. Hmm. Omdat het maar denkt u dan aan het voetbal, bijvoorbeeld de uh, topklassen? Dan denk ik bijvoorbeeld uh, aan topklassen. Voor hen zou het interessant zijn. Ze hebben die tv-exposure niet. En het, het aanbieden van die livestreaming opnieuw... Het houdt, het houdt een aantal gevaren in. Dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En ja. daar moet ook ja, de wetgever nu met de nieuwe kansspelwetgeving... zeker ook rekening mee houden. Maar langs de andere kant, voor hen, het geeft meer exposure. Dus voor sponsors is dat ook interessant. Dus ik zie zeker ook wel de voordelen. Het moet alleen heel verstandig worden, worden aangepakt. Ben van Rompuy van het Tobias Asser Instituut. Hartelijk dank. Dank je. Goedemorgen. Negen minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar het nieuws van vanochtend. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt. En uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. Inderdaad, Michael Bogert, die dopinggebruik bekend voor de NOS-televisie. Uh, u kunt dat later vandaag zien. Nu aan de telefoon KNWU, voorzitter Marcel Wintels. Goedemorgen. Goedemorgen. Verrast het u nog? Wist u het al? Nou, ik denk dat iedereen die de afgelopen weken en maanden de berichtgeving een beetje gevolgd heeft... dat dit niet heel onverwacht meer kwam. Maar wist u het? Nou, ik uh, heb vanmorgen hetzelfde gelezen wat u, denk ik, gelezen heeft... Maar dat er een enorme worsteling bij veel renners uit die periode. waar dopinggebruik gemeend goed uh, lijkt te zijn geweest. Uh, aan de orde was. En ook bij Michael, dat was wel duidelijk. Ook uit zijn uitlatingen de afgelopen tijd. Ja, maar het is geen, nogmaals geen informatie die u al in bezit had. Uh, nee, hoor, nee hoor. Ik is wel dat hij enorm worstelde. Zoals velen worstelen. met uh, hun dopingverleden of met hun verleden. En ik uh, heb al eerder ook als de KMU gezegd. wat belangrijk is. wil je geloofwaardig naar de toekomst gaan. is het belangrijk dat je je verleden om de ogen durven te zien. En dat is heel ingewikkeld voor renners die jarenlang oud-renners... Eh, toch in cultuur hebben gezeten waar ze eigenlijk niet in wilden zitten... maar toch onderdeel van waren geworden. Ja, In hoeverre uh, vindt u dan uh, dat Michael Bogert echt... Um, nou ja... Open kaart speelt. Want hij um, heeft het niet over anderen. Hè? Hij heeft het puur en alleen over zichzelf. Wil het ook niet over anderen hebben. Terwijl we horen Gio Lippens eerder in onze uitzending zeggen. Het zou prettig geweest zijn als. Ja, ook Bogert meer vertelt over het netwerk. Want dan weten we ook meer over hoe dit allemaal zo lang heeft plaats kunnen vinden. Wat vindt u daarvan? Nou, ik maak graag het onderscheid. Uh, Michael heeft ook uh, al eerder aangegeven dat hij bij. Uh, zowel de dopingautoriteit, maar ook bij de commissie die we als KMU daarvoor een onafhankelijkheid hebben ingericht... waar mensen in vertrouwelijkheid hun verhaal kunnen doen, dat hij daar zo'n volledig verhaal wilden doen. Dat is denk ik ook de plek om dat te doen en dat begrijp ik ook. En dat je dat niet gaat doen uh, um, uh, voor radio of televisie uh, met naam en toenaam van anderen vind ik eigenlijk ook wel heel erg te respecteren... Uh, dus ik denk dat de sport ermee geholpen is, is dat we weten hoe het systeem en de mechanismen werken. Mm -hmm. Daarvoor hebben we onze commissie, daar kan in vertrouwelijkheid verteld worden, hoe werkte dat nu? En is het nou vandaag de dag beter? En welke maatregelen zijn nodig? Maar dat kan in vertrouwelijkheid, uh, ja. dat hoeft wat mij betreft niet uh, per se voor radio en televisie. Maar meneer Wintels, dan verwacht u dus nog wel meer van Bogen te horen, intern dus. Het uh, is, dus, uh, kijk, ik denk dat uh, Michael Bogert zowel bij de dopingautoriteit als bij de commissie... Uh, zijn verhaal doet, daar zullen de vragen gesteld worden. En voor zover werk Michael Kent, denk ik dat hij, uh, dat geeft hij ook ergens aan. Ik heb niet alles kunnen lezen vanmorgen al, dat hij eigenlijk tijd heeft dat hij nooit eerder zijn vinger heeft opgestoken. Ja. Want we zitten nu op individuele renners. Hij was natuurlijk een van de grote vaandeldragers in die tijd, dus dat heeft heel veel impact. Maar in zekere zin weten we met elkaar dat in die jaren dopinggebruik helaas gemeen goed is. Ja. Waar we nu op inzetten, waar we nu op willen inzetten, ik maak toch even zin af, mm -hmm. om die cultuur te veranderen zodat de renners en de rijders van nu niet meer in die verleiding komen. Ja, dat begrijp ik. U wilt naar de toekomst. Maar Bogert is inmiddels wel de achtste oud-wielrenner. In, hoe, in hoeverre van de Rabo die het gebruik uh, opbiegt? Trekt u ja. de conclusie dat er bij de Rabo structureel werd gebruikt, georganiseerd? Nou, Michael, zegt daar ook zelf iets over. Uh, dat het naar zijn idee niet was zoals bij de Joost uh, ploeg en andere ploegen. Uh, je moet u wel vaststellen als de, de kopmannen van toen, de, de vaandeldragers van toen uit die ploeg, stuk voor stuk... Uh, en dat ook zelf hebben toegegeven dat ze doping gebruikt hebben... al dan niet op individuele basis, misschien niet georganiseerd door de ploeg... maar als dat er zoveel geweest zijn, kun je niet anders denk ik, dan vaststellen... dat ook bij de, de uh, Raboploeg in die jaren doping gebruik uh, gemeengoed was. Want u kunt het hele rijtje zo lezen in alle publicaties. Ja, Marcel Wintels, KNBU-voorzitter. Dank voor de toelichting. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, de Twitteraars gaan ook helemaal los op de bekentenis van Michael Bogers. Alleen de wielrenners liggen nog te slapen of willen hun mening nog niet geven over dat dopinggebruik. Inmiddels is het ook tijd geworden voor grappen. Al fiets de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Bogert bekend dopinggebruik, is je dan wel de terechte winnaar van Sterren Dansen op het IJs? <laughs> en nog, één. En nog even, en Mart Smeets gaat ook dopinggebruik toegeven. In alle buitenlandse media ook aandacht voor het ja, Op de staatstelevisie van Venezuela zien we vooral hevig huilende Venezolanen. Ook staan mensen in lange rijen om een condolianceregister te tekenen. Surinaamse president Desi Bouters is diep geschokt... door het overlijden van zijn vriend in de Surinaamse krant Waterkant... Zegt de Surinaamse regering dat Chavez zich heeft getoond... als een echte vriend van zijn volk... en van Zuid-Amerikaanse landen en het Caribisch gebied. Nou, tot slot nog even naar het Dagblad van het Noorden. Want hij vraagt zich af of de particuliere verkoop... van dure spullen wel veilig is. Ah, dat vroegen wij ons gisteren ook af. Dit na de moord op het echtpaar in uh, Aduwart. Die zijn plezierjacht wilde verkopen. In de krant geeft Chantal Schepers van Marktplaats enkele tips. Zie af van de verkoop als je twijfelt. Neem iemand mee. En spreek niet op een afgelegen plek af. Zo dadelijk... Na het bulletin van 9 uur waarin u bijgepraat wordt over uh, het Peurschuim. Uh, Michael Bogert, de danser van het Bolshoi uh, theaterballet uh, die bekend zou hebben. En wij praten u ook al bij over Michael Bogert. Herman Ram gaat hopelijk zo dadelijk reageren in onze uitzending. Blijf luisteren. De Fransen, die er langzaam maar zeker op voorbereid moeten zijn... dat ze langer zullen moeten blijven in Afrika. De strijd in Mali is nog lang niet gestreden. Ik geloof eerlijk gezegd dat elke interventie veel meer weerstand oproept... dan de westerse landen bereid zijn om aan te kunnen. We hebben een historische betekenis in dat gebied. Als we nu niks doen, verliezen we eigenlijk het laatste restje... geloofwaardigheid mm -hmm. in dat gebied. En dan ga je erin, maar als dat niet goed gaat, hoe gaan we daar weg? De grap die al gemaakt werd, is dat het lang geleden is... dat de Fransen zoveel kleur hadden op de Afrikaanse kaart.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 NRC Media kent zeer relevante feiten over uw doelgroep die u nog niet kent... waarmee uw omzet aanmerkelijk kan stijgen. Alvast een insight? Nederlanders zijn zuiniger geworden... en hechten meer aan immateriële waarden. Meer weten? Download nu het brancherapport Financiële Dienstverlening... of een van de andere 14 brancherapporten op nrcmedia.nl. insights Dit is Radio 1.